Na de orkaan Katrina in 2005 liepen veel platforms schade op, waardoor de productie maandenlang stil lag. Doordat dagelijks miljoenen vaten minder geproduceerd werden, steeg de olieprijs. De verwachting is dat nu ook de prijs aan de pomp de komende dagen in Amerika omhoog gaat. De Republikeinse partijconventie in Tampa in Florida is geopend. Mitt Romney wordt er officieel gekozen als presidentskandidaat.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 Het, het laatste uur, Henny van Petinchem. En ik spreek vandaag met Julie van der Hoeven uit Heerdegewaard. Je bent ook uh, geboren en opgegroeid in Heerdegewaard? Nee, ik ben geboren in Amsterdam. En uiteindelijk in, in, uh, in Anuiden ben ik opgegroeid. Uh, tot mijn 21ste uh, ben ik daar gebleven. En heb ik daarna ben ik in Zandvoort heb ik, uh, gewoond en gewerkt. En uh, nou, mijn jeugd was... Uh, ik was uh, samen met mijn vader en moeder, als kind. Uh, met mijn vader ik een hele goede band. Wij waren echt twee handen op één buik. Mijn moeder was wat moeizamer. Uh, mijn moeder was van, door haar verleden ja, bitter geraakt. Had veel lichamelijke klachten. En het uh, ja, was eigenlijk altijd wat moeizaam geweest naarmate ik zeg maar, opgroeide. Uh, Gingen wel naar de kerk. Alleen daar had ik uh, weinig aansluiting. Uiteindelijk gingen we met de kerk mee, de zoosavonden, gingen we eigenlijk daarna de uitgaansleven leven in. En daar kreeg ik dus wel contacten, dus eigenlijk ben ik daardoor eigenlijk uh, met die uh, groep zeg maar, meegegaan. Kerk gewoon verlaten eigenlijk, zo van nou ja, dat, uh, dat is niet uh, voor mij kennelijk. En uh, ja, toen uh, ben ik een opleiding voor scholenspecialisten gaan doen. En toen ben ik in Zandvoort gaan werken, in het Elisabeth Hotel, Oh ja, hier. ja, dat het Elisabeth Hotel. Dus ja. uh, dat was twintig jaar geleden al inmiddels. En ja, uh, ja nou, hele fijne tijd gehad daar al. Uh, Ik kreeg een collega, zij was ook schoon een zij kwam uit Duitsland. En zij woonde aan de burgemeester Venepaarplein, ze... Zand aan zee, dus ze kreeg, vanuit haar woning keek ze zo op de zee. Dus dat was, Mooi, ja, dat vond ik, ja, vond ik wel, geweldig ik dacht echt van, ben ik nou in beland. Ja. Dus uh, ja, en toen kwamen eigenlijk toch wel heel erg de vragen van waar leef ik eigenlijk voor en uh, ik had uh, toch wel heel veel uh, eenzaamheid hè, gedurende mijn jeugd en ook in mijn puberteit. Uh, Hoe kwam dat, omdat je uh, alleen bent opgegroeid thuis? Ja, ik denk wel dat het ermee te maken heeft. Uh, ja, enigs kind. Hè, je moet vaak zelf vriendjes en vriendinnetjes maken. En dan kom je weer thuis en ben je toch weer alleen. En uh, ik zocht het eigenlijk ook wel uh, bij de mannen, zeg maar. Dus uh, hè, relaties, uh, liefde en bevestiging, dat soort dingen, dat wil je dan. Maar ja, dat liep allemaal niet en allemaal korte relaties en allemaal, ja, het liep eigenlijk niks uit. Dus ik kon dat eigenlijk niet die, Dat vertrouwen was eigenlijk ook weg. Dus daar was ik eigenlijk ook, had ik eigenlijk mijn hart eigenlijk ook een beetje voor afgesloten. Zo van nou, dan ga ik gewoon mijn leven alleen leiden. En, uh, ja, en op een gegeven moment toen uh, dat ik in Zandvoort was, toen... Uh, uh, uh, had, ik, had ik dus een goede, goede vriendschap met die vriendin. En uh, ja, wij zochten het ook heel erg in uh, verschillende muziekstijlen en uh, nou, die muziekstijlen waren onder andere Cans Roses, allemaal dat soort bands. Dat waren vrij extreme bands, een paar teksten. En ergens had ik wel een beetje het gevoel van ja, het maakt me niet echt blij en uh, ook niet vrolijk. Mm. En ik vond het ook allemaal heel erg oppervlakkig uh, worden allemaal. En uh, nou, thuis uh, uh, was ik ook uh, een, een film aan het kijken van de Doors, dat was vroeger een, een hele beroemde uh, band was dat, over het leven van Jim Morrison. En uh, ja, ik zag dat en mijn moeder die kwam toen ook, uh, die keek dat gewoon mee en ja, die, uh, die zei echt van bijna aan het kijken, dat was een of andere geestesdans. En die zei van nou, dat wil ik niet. Dus, uh, en eigenlijk uh, kon ze er niet goed mee omgaan. En zei ze eigenlijk van nou ga maar het huis uit, ik uh, hier is je koffer eruit. Dus nou toen stond ik op straat. En toen moest ik ja, toen dacht ik dan moet ik naar het aantal toen ben ik toch maar naar die vriendin gegaan. Zo van ja, hè, want ik werkte daar ook. Dus ik naar die vriendin. Nou die zei joh, kom gewoon. Uh, ze zat ook een logeerkamer, dus daar heb ik, uh, ben ik gewoon gebleven. Ja, oh, dus zo ben je komen overkomen. Wel. Ja, eigenlijk ben ik zelf. Ja. En hoe lang is dat geleden? Dat is nu bij elkaar iets van 20 jaar geleden. Ja. En, uh, ja, en op een gegeven moment uh, zag ik in haar leven ook dat ik dacht ja, zij is ook niet gelukkig, ze heeft alles ze heeft mooie spullen, ze heeft een mooie appartement aan zee ja. uh, toen ze op vakantie ging ze uh, niet weer op de hond en had ik een auto tot mijn beschikking Dus nou, oh, dat ik, uh, vind je geweldig Hier dat vond een ik helemaal leuk. leuk ja, ik, ik vond ja. me echt uh, ja, het was heel erg leuk maar op een gegeven moment dacht ik, ja, het zijn dode dingen en het doet niks met me dus eigenlijk daar ook geen vervulling in en mijn vriendin kwam toen terug met een nieuwe cd, zei ze, van Aerosmith nou, dus we gingen die cd he, op, er staan allemaal teksten op en zo ja. nou, toen zat ik die teksten te, belezen, te bekijken en ik dacht ja, ik zeg, nou, ik, zeg, ik word hier zo depressief van, heb jij dat nou niet? nee, zegt, ik ben niet bij het heeft. ik zeg, nou, ik zeg als ik dat allemaal lees self destruction en zo, ik zeg, ik word daar niet vrolijk van hoor nou ja, toen dus zeg ik van, joh, is er geen christelijke hardrok? nou, hoe het daarop komt weet ik nog steeds niet maar ze zegt, ja, ze zegt dat is er. Nou, en eerst dacht ik nog van, nou, dat zal dan wel. Ik dacht eerst dat ze hem niet goed had begrepen. Maar uiteindelijk gaf ze me een plaat, van Striper heette die band. Dat was echt zo'n, ja, een beetje Bon Jovi-achtige band met van die lange haar en uh, he, gillende gitaren. Ja, ik vond dat, dat genre, dat sprak me wel aan. Dus, nou, hup, die plaat meegenomen, ik thuis op mijn kamertje. En ik zag ook al dat er bijbeltekst op zat. Ik dacht, hé, hey, dus, nou, kennelijk is dat dan toch wel christelijk, hè? ja. En, uh, nou, en inderdaad, uh, daar stond, er was een echt zo'n open geklapte uh, met allemaal teksten en uh, nou, ik zet die plaat op en, uh, nou, en eigenlijk wat daar stond, dat was precies hoe ik, me, hoe ik het ervaarde, hoe ik het voelde van binnen. Daar stond, uh, are you feeling lonely? Are you feeling blue? Does your life seem empty? You just know what to do. Dus dat are you feeling lonely, are you feeling blue en die emptiness? Ik dacht, ja, dat, dat is hoe ik het ervaar. Ik ja, was zo'n leeg, leeg van. Nederland voor de Nederlandse. Het ja, ja, dus ja. is leegte, emptiness is leegte. En dat, dat was eigenlijk wat ik ervaar. Het was zo'n uh, leegte van binnen. En eigenlijk dacht ik van ja, ik zoek vervulling, maar hoe krijg ik nou die vervulling? Ja. En het antwoord stond eigenlijk: van ja, dat is Jezus. Dat stond ook in die tekst. Dat stond allemaal in die teksten. En op een gegeven moment toen voelde ik ook uh, uh, yeah, uh, die liefde. Uh, net als je verliefd wordt, hè, dan voel je echt die liefde. Dat ging zo diep. Dat, uh, toen ging ik meezingen met die teksten. Hè, en in één toen kwam er een. een nou, van binnenuit was dat uh, kwam er echt een, een, ja, een, een, een borrelde op En alles van alle ellende waarvan waar, waar, waar ik echt dacht: van nou, hè, van waar leef ik voor? Dat kwam er allemaal uit. En ik heb gehuild en ik heb echt. Uh, nou, ik heb op een gegeven moment dacht ik, van nou, ik, ik, uh, ik trek dit gewoon niet meer. En toen heb ik, geheer, heb ik eigenlijk meteen gebeden van, heer, nou wilt u mijn leven vullen dan, als u de antwoord bent. En uh, ja, en toen ervaarde ik een ongelooflijke ja, liefde en vrede. Oh, ja. En ik wist echt, dit is het, dit ja. is het. En uh, de bijbelteksten stonden erop, nou, ik heb die bijbel gepakt en ik heb gelezen en gelezen. Ja, en toen heb ik ook gebeden van, heer, wat ze mijn mensen me op pad brengen, waar ik heen moet gaan. En uh, nou, toen ging ik uiteindelijk naar de baptistengemeente. En uh, kreeg ik eigenlijk weer geen aansluiting. Dus ik dacht, nou, dan is dit het ook niet. En toen kwam ik heel veel op teksten van dit zijn de tekenen die de gelovigen volgen. En dat ging over het, uh, de Heilige Geest. Ja. En uh, dat ging over de graafs van de Heilige Geest. En er stond de profetie: boos geeft uitdrijven. Dat, ik dacht, nou, er is meer. En dat wil ik weten. Waar is dat? Want dat zijn de tekenen die de gelovigen volgen. En toen kwam ik iemand tegen en ik herinnerde mij dat ik bij hem op een doop ben geweest. Die kende ik van vroeger van mijn kerk en uh, ik zei eigenlijk tegen hem van joh, ik zeg heb jij dat in je kerk uh, dat dat in tongen spreken en die profetieën, die gaas van de geest. Ja, hij zegt wat hebben wij? Ja. Hij zegt maar, ik neem je eerst mee naar de huisgroep. Hij zegt, dan kan je dat ook eens kijken. En uh, nou, het was ook allemaal mijn leeftijden echt, nou, het was echt een groep. Maar dat ik sloot kon... helemaal aan voor jou. Ja, dat sloot helemaal aan. En uh, nou, het was echt thuiskomen. En ik ja. heb daardoor heel veel leuke vriendschappen ook uh, die zijn uh, ontlogen, ontplooid. En uh, ja, en toen wilde ik gedoopt worden. Want dat was voor mij echt zoiets van. Nou, dit is gewoon, uh, ja, dit is het gewoon. Ik wil mijn oude leven afleggen en ik wil opnieuw beginnen met Jezus. En uh, ja, de relatie tussen mij en mijn moeder... die uh, hoopte ik dat dat goed zou gaan. Want ja, ik was nu tot geloof gekomen. Hè? Ik, ik dacht, nou, nu gaat het goed komen... Maar eigenlijk uh, was de strijd des te erger, want ze zei: ja, je hoeft niet gedoopt te worden, je bent al gedoopt. Hele verstandeus. Ja, je was gedoopt uh, in de kerk waar je moeder je natuurlijk heeft Precies. Al mee had laten, ja, wat, wat logisch is, want als je zoon opgevoed je weet niet beter. Ja, maar, maar, ja het was christelijk ja, ja, ja. En uh, dus, maar ja, ik zei nee, mam, ik wil gewoon echt opnieuw beginnen. Ik zeg, ik wil het oude leven afleggen en leggen in het graf. Ik zeg, ik wil opnieuw beginnen met Jezus. Je wil ook zelf die keuze maken, wat zij dus voor jou gedaan Precies. Precies. Precies. En die dacht je, met een jaar of twintig, hoe oud was je? Ja, ik was toen 21, 22, 23. Ja, was ik toen Weet je 23. 23. van, nu wil ik echt ja, niet volgen. Ja, precies. Toen, wat dit was voor mij echt zo van, nou, dit is gewoon, dit moet ik gewoon doen. En dit vraagt God ook van mij. Hier staat ook de Bijbel van, hè, dat, dat je als je Jezus voelt, moet je alles achter je laten. Dus dat heb ik gedaan. En uh, nou, uiteindelijk ben ik gedoopt. En uh, toen had ik ook een hele fijne huis op waar ik in kwam. En gelukkig maar, want als ik die huisarts niet had gehad, denk ik van ja, hoe had ik dan uiteindelijk uh, de periode daarna beleefd. Uh, mijn moeder kreeg een hartinfarct en een hersenbloeding eroverheen. En die moesten uiteindelijk weken later moesten revalideren in Heliomare. En mijn vader die, uh, heeft toen, uh, die is toen met vroeg pensioen gegaan. En uh, nou ja, toen kwam ze weer thuis wonen. En, uh, ja, en toen moesten ze eigenlijk leren omgaan met, met de gevolgen van een hersenbloeding. Dat was voor en het was, er zoiets had gehad. Ja, ja. Wow, en daarvoor had ze wel heel veel lichamelijke klachten ja. en zo. Maar dit was echt uh, ja, dit was wel, wel inderdaad, uh, ja, best wel zwaar natuurlijk. En uh, nou, uiteindelijk uh, uh, merkten we, dat ging eigenlijk gewijdelijk, uh, merkte gewoon dat, dat, dat, dat haar karakter eigenlijk heel erg moeilijk begon te worden. Uh, op het gebied van uh, als mijn vader bijvoorbeeld uh, ergens naartoe wilde gaan, dan was het van waar, waar ga je heen en hoe uh, wanneer kom je terug. Dus dat is toch wel heel erg achterdochtig geworden. En ja, ik had uh, uiteindelijk uh, had ik mijn leven in principe uh, had ik op rolletjes. Ik uh, nou, ging veel uh, uh, op reis. Uh, ik deed heel veel mee met de kerk en dat soort dingen. En, uh, dus eigenlijk zag, had ik niet echt door wat voor spanning ik eigenlijk uh, heb geleefd toen kwam ik mijn man tegen, uh, nou, uh, het was echt uh, warm wat waar ik in kwam. ik ben enig kind en hij uh, kwam uit een gezin van met acht kinderen. nou, ik was helemaal, ik vond het helemaal geweldig. ik had echt zoiets van wat een geschenk dat God mij dit geeft. en uh, ja, ben ik hem ongelooflijk dankbaar voor. ja, en ook zijn ouders, uh, hele fijne mensen. echt, ik was echt, uh, ik zag het echt als een cadeau. We hadden trouwplannen en uh, ja, mijn moeder wist natuurlijk, ja, ik moet haar loslaten. En uh, nou, je begrijpt wel, als je eens kind bent, dan is dat natuurlijk best wel heel erg lastig. En uh, ja, dus ze ging eigenlijk mij toch een beetje tegenzitten, heel erg. Dus uh, dat was heel moeilijk. Nou, het getrouwd en uh, mijn vader werd ziek. Die kreeg uh, uiteindelijk uh, kreeg die, uh, kanker. En eigenlijk zag hij ook af van alle behandelingen, want hij had zoiets van, nou, ik heb het, hij had het best wel zwaar met mijn moeder, en hij had zoiets van, ik wil naar de heer, ik, uh, ik, uh, ik wil gewoon, uh, ik, wil, ik ben er klaar mee. En ik begreep dat, want uh, ja, hij had het gewoon heel erg zwaar, dat zag ik ook aan hem, en uh, dus lichamelijk geestelijk was hij gewoon op. En uh, nou, op een gegeven moment toen uh, raakte ik zwanger, en ik was heel bewust dat ik wist: van ik moet uh, die band herstellen. Weet je wel, dat, van wat ik heb gemist, dat wil ik gewoon, uh, ja, dat wil ik gewoon heel goed hebben. Dus uh, ik heb me heel erg bewust gekozen voor het moederschap, ik heb mijn baan opgezegd. Ik heb gezegd van nou, ik, uh, ik, uh, ik wil er volledig zijn voor mijn kindje. Ik wil alle ontwikkelingen zien, hoe dat groeit. Hoe dat... Ik ben ook nooit met mijn baby's opgegroeid. Dus dat was voor mij echt ja. iets van, ik wil weten hoe dat gaat. En uh, ja, geweldig. Ik heb daar zoveel genezing in ervaren. En, uh, maar het was natuurlijk ook heel confronterend. Want naarmate ze ouder worden, krijg je natuurlijk ook hè, de grenzen stellen en zo. En toen dacht ik echt van, oh, hoe uh, doe ik dat, hè? Dus dat was, uh, nou, hebben hebben hulp mee gekregen en gehad, waar ik heel blij mee ben en uh, ja, ik heb het, uh, ik het uiteindelijk cursus gevolgd bij ons in de gemeente, waar ze het over opvoeden en over uh, nou ja, allerlei stappen die je kan doen. en uh, we zijn kinderwerk gaan doen daar vanuit. Uh, we hadden echt een hart voor kinderen. dus ik doe samen met mijn mam doe ik uh, kinderwerk uh, groep 7 nu inmiddels. Ja. en uh, nou ja uiteindelijk is mijn vader uh, toen Shadia mijn dochter één jaar was uh, ...overleden... ...en uh, ja, ik wist het eigenlijk... Hè, ...zo van, nou ja, hij is ziek... ...dus ik, ik had zoiets van, nou ja, dan, hè, dan is het... Uh, ...en hij zwaaide hem uit... ...wat ook heel mooi was, hij had een uh, zegelring... ...had hij voor mij gekocht en hij zei... ...dit is uh, mijn uh, geschenk voor jou... ...dus het was gewoon heel mooi dat ik als aandenker... ...die zegelring... Ja, ...is wel. die heb ik om, ja... ...en uh, nou ja, en op een gegeven moment... Uh, ...ja, de tijd uh, dat ik uiteindelijk... Uh, ...mijn tweede kindje kreeg... ...toen uh, woonden we wat klein... Dus toen zijn we uiteindelijk verhuisd naar Rigewaard. Uh, maar ja, uh, de, de relatie met mijn moeder was eigenlijk, uh, ik moest mijn grenzen stellen en als ik dat niet deed, dan, uh, ja, dan had ik gewoon echt geen leven meer, want ze belden me continu op. Uh, het was, uh, ze stond vaak voor mijn deur toen ik inderdaad nog in de muiden woonde. En op een gegeven moment zei mijn huisarts ook van, joh jij moet gewoon je op je gezin richten, want anders ga je er niet door. En uh, mensen uit mijn gemeente zeiden ook van joh, uh, het is niet jouw verantwoordelijkheid uh, en uh, hoe heet het, uh, laat het gewoon los en uh, ja, gewoon ga ook daarin mee in, in gebed. Want je zorgde ook heel veel voor haar? ja, het was deels ik, uh, op een gegeven moment merkte ik eigenlijk zo dat uh, ik, ik deed bijvoorbeeld wel eens boodschappen met haar maar dan, uh, ja, dan was het toch van wanneer kom je weer dus dan, dan zetten ze me als het ware vast en uh, op een gegeven moment ja, wat, wat bij mij was eigenlijk de grens toen uh, dat uh, ze wilde eigenlijk mij voor zichzelf hebben en mijn man die accepteerde ze op een gegeven moment niet meer dus dat was best wel heel lastig natuurlijk en dat, dat, was, mijn, dat was mijn grens, ik had zoiets van ja ik ben, ik ben getrouwd, ik heb een gezin en hij is mijn lief, dus kom niet aan hem. En uh, uiteindelijk uh, heb ik dus ook daarom eigenlijk ook uh, gezegd van nou, tot hier niet verder. En toen heb ik ook een tijdje geen contact meer met haar gehad. Want ze bleef me eigenlijk van, uh, ja, ze wilde mij wel, maar ze wilde mijn man niet. Dus dat, ja, dat, dat kon gewoon niet in mijn uh, ogen. Dus toen ben ik uiteindelijk, uh, zijn we naar Heerdegewaard verhuisd. En uh, ze zorgde niet goed voor zichzelf daardoor. Dus uh, dat liet ze ook duidelijk merken. Dan zei ze van, nou, ik neem hier aspirintjes in hoor. En... Dat soort dingen. Dus ze gingen echt heel erg, uh, uh, nou, geestelijk gewoon ook echt, uh, uh, was het gewoon heel zwaar. En ik zag aan haar, ze had een gevangenis om zich heen gebouwd waar je gewoon absoluut niet meer heen kan komen. En ja, uh, ze, ze moest gewoon vrijkomen. En uh, ja, en ik wist natuurlijk ook van, ook van mezelf van uh, ik herkende heel veel dingen toch wel die zij had het opkroppen. Dat ik dacht, ja, is gewoon niet goed. Want als je opkropt, staat ook in de Bijbel, hè, van verhard je hart niet. Uh, dan, uh, ja, ...dan wordt het eigenlijk uiteindelijk je eigen gevangenis... ...en kan je dus inderdaad slachtoffer worden daarvan. En da daar heb ik eigenlijk al die jaren mee geleefd. Uh, maar ik wist gewoon van, nou, dit is niet de weg. Dit komt maar niet je met ook van verdriet of bitterheid? Ja, of ik denk uh, sowieso uh, dingen die gebeurd zijn in het verleden... ...als het gaat om uh, geen liefde hebben gehad of gekend, afwijzing... Uh, uh, ja, een uh, bepaalde boosheid toelaten. die gewoon je uh, eigenlijk als het ware. helemaal kan vastzetten. En dat is gewoon. Ja, dat staat ook in de buiten. Dat is gewoon niet goed. als je dat doet. Dus. Uh, uh, ik heb natuurlijk. Met haar op, ben ik met haar ook opgegroeid. En ik zag gewoon aan haar. Uh, ja dit is niet de oplossing want je wordt geen vrolijker mens hoor en ik ben, mijn vader is gelukkig ook heel humoristisch en vrolijk en eigenlijk kan ik echt zeggen van ja je, weet je, je kan het ook omkeren je kan ook die rouwklacht omkeren in vreugde en dat is uiteindelijk wat ik gedaan heb en dat is uiteindelijk op mijn renning geweest ook mijn geloof in Jezus want hij heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat ik dat ging inzien. Dat ik, uh, dat ik ook dingen doorheen moest gaan. Hoe zag je dat? Hoe ben je dat gaan inzien? In de... Nou, eigenlijk, uh, hij, hij zei al van, uh, eh, het begint eigenlijk al met vergeving. Nou, dat was een stukje wat ik heel lastig vond. Want ja, ik had heel veel boze toen naar mijn moeder. Maar ik wist gewoon van, ja, ik moet haar gewoon vergeven. Want Jezus heeft mij ook vergeven. Dus dat was eigenlijk al mijn, uh, mijn proces eigenlijk al, vanaf het allereerste begin. En dat heeft jaren eigenlijk geduurd. Het is niet van nou we vergeven, even en klaar. Maar dat is eigenlijk, nu, nou ja, nu de afgelopen twintig jaar is dat eigenlijk uh, steeds meer. Het is net als een eitje. Hè, dat pel je op een gegeven moment en dan wordt, komt dat eitje, komt dat uiteindelijk. Hè, komt dat, uh, dus uh, het is een heel proces geweest. Stukje voor stukje, hè? Ja. Dat er steeds een stukje van die schil afgaat eigenlijk. Ja. precies. Waardoor je uiteindelijk vrij gaat komen. dat is eigenlijk uh, ook. Uh, wat het met mij heeft gedaan uh, als je inderdaad alles naar Jezus brengt dan word je uiteindelijk vrij en uh, nou, door teksten van liederen uh, zijn ook echt mijn genezing geworden er waren liederen bij die zo diep bij me naar binnen kwamen dat ik echt dacht van nou dit is gewoon ja, mijn genezing dus een tranen genezen de zielen, hè. Dat is gewoon uh, zo heb ik dat ook echt ervaren en uh, uiteindelijk uh, maakt het je ook als het ware zachter en zachter. En ga je ook meer, uh, ja, het wordt open en je gaat ook meer dingen gewoon zien. En uh, hoe heet het? Uh, ik had ook een beeld en dat beeld dat was uh, een hart wat in vier stukken was. En het ene stuk stond voor uh, gebroken relaties, het andere stuk stond voor angst. Uh, uh, onzekerheid en ziekte. En uh, ja, dat kan je hart breken. En Jezus is gekomen als redding, als een pleister, hè, het kruis. En dat was geloof, geloof uh, hoop, geloof en liefde. En uh, ja, als het een pleister uh, gaat, die het hart helen. En wij hebben de keuze. Dus die, uh, ik zag ook handen. En die handen, die, die, die als het ware, hielden dat, dat kruis en het hart vast. Uh, ja, zodat je je over kan geven aan God. Want hij wil je hart heel maken en hij wil je hart zacht maken. En uh, de, elke keer kwam dat terug en uh, ik merk gewoon dat het echt een genezingsproces is geweest. Eigenlijk mijn hele leven he, met, met God, eigenlijk. En dat um, ja, zet je in, het maakt je gewoon vrij. Ja, dus en, je hebt en, echt een bevrijding ervaren. Ja, ik heb echt een bevrijding ervaren. Heel veel duidelijke ja. liefde. En ook zijn onverwaardelijke liefde. En het vaderhart van God, nou dat pakte ik wel. Mijn moederhart van God vond ik natuurlijk heel lastig. Maar ik wist gewoon, God gaat me erin herstellen. En ook met mijn eigen kinderen... Ja, ik zie gewoon echt van... Uh, wat God bedoelt met het vader... het, het, onver, ja, het, onver, he, het onverwaardelijk houden van. Ja. Dat weet je eigenlijk pas op het moment... als je zelf kinderen hebt, denk ik. Of hoe je het ook wil ervaren. Maar bij mij was dat wel dat ik echt dacht van... ja, hij houdt gewoon zoveel van me. En ik communiceer dat ook naar mijn kinderen. He. Ik ben daar zo bewust mee bezig. Van, uh, joh, uh, weet dat... God van je houdt altijd en eeuwig. En er komt, er geen, komt er ook echt geen einde aan. Het is ook mijn liefde voor hun. En... Um, ja, wat ook heel mooi is om te vertellen, dat de naam van mijn dochter, die heet Shadaya, dat is geen bestaande naam. Maar uh, ik heb een lied gehoord, dat was van Amy Grant en het heette El Shaddai. En dat vond ik zo mooi klinken, Shaddai. Dus toen ben ik daarop doorgepust, en kwam ik uiteindelijk uit op Shaddai. En wat betekent dat? Nou, Shaddai, uh, El Shaddai betekent uh, de heer die voorziet en die al zijn beloftes waarmaakt. Maar het woordje chatten, dat wist ik toen nog niet. Maar daar kwam ik later achter. Dat betekent aan de moederborst. Nou, dat was zo'n bevestiging. Ja, ja. Dat ik echt dacht van wauw, weet je wel. En dat is gewoon heel mooi dat mijn dochter die naam ja, mag dragen. En uh, mijn andere dochter heet Janousia, ook een aparte naam. En uh, dat is van uh, Johannes afgeleid. En dat is van uh, God is genadig. Dus uh, ja, dus, nou, en uiteindelijk... Al met al, uh, maar merken ook door de mensen die op mijn pad zijn gekomen toen ik in Herengewaard was gekomen, heb ik ook echt gebeden, Heer, dat we mijn geestelijke ouders geven. Want ik zag het belang van mensen die je coachen, die je bijstaan, die je bemoedigen. Dat heb je gewoon nodig om je heen. Dus het mooie was eigenlijk dat uh, ik zag een man schilderen. Ik denk, hé, hey, die ken ik ergens van. En ik wist toen nog niet zo goed waar En ik hem daarvan. Maar later dacht ik, oh ja, die ken ik van mijn kerk. Nou woon ik in Herengewaard en de kerk is in Shelter Haarlem. Dus nou ja, dus ik dacht, hé, hey. en die man die leed me ook een beetje denken aan mijn vader, gewoon hoe die, hoe die was, zo'n uiterlijke, hij was gewoon dus ook een zacht aardige man. En, uh, en hij zei inderdaad, woon jij hier? Ik zeg, ja, ik woon hier. En hij zegt, nou, hij zegt, we gaan een groep openen, kom je ook. Dus uh, nou, dat was voor mij echt een gebedsverhoring, want ik had gebeden, hier wil te mijn geestelijke ouders geven. En toen kwam ik daar, en zijn vrouw had ik uh, meerdere malen gezien in de gemeente, en ik kwam ook heel vaak ja, bij haar, uh, als het ging om gebedspunten en dat soort dingen en zei zij zei letterlijk van... toen waren mijn ouders allebei overleden. Al jij, jij bent wees, maar nu, dit is je thuis... dus ik wist, dit is gewoon waar ik moet zijn... en in die groep heb ik heel veel mensen... tot geloof zien komen... tot herstel zien komen... en uh, ja, dat is eigenlijk waarom ik ook leef... het is om mensen inderdaad dicht bij God te brengen... om ze te bemoedigen... om ze te versterken... zo nu maar dan even een lekkere grap te doorheen... weet je wel, dat God gebruikt me echt in, uh, zijn, ja, in humor... Dus uh, ik vind het leuk om mensen uh, ja, gewoon uh, te verwelkomen. Mooi, yeah. ja. Dus, uh, yeah. Yeah. Ik ben van Petergem, het laatste uur, en ik spreek met Shirley van der Hoeven uit Lidogewaard. Ja, en Shirley, je vertelde net over je relatie met je moeder, het feit uh, dat, uh, het, dat jullie wat verbitterd waren misschien, en uh, ja, dat je de heer Jezus ging zoeken. En je kwam op een huisgroep terecht. Wat, wat is dat eigenlijk, een huisgroep? Een huisgroep is eigenlijk uh, ja, dat uh, iedereen bij elkaar kan komen om uh, over je geloof te vertellen. Maar ook uh, voor gebed om elkaar uh, te moedigen als je dat nodig heeft. En uh, er komen mensen die uh, wat vertellen over hun leven. Uh, je krijgt een stukje bijbelstudie. We gaan uh, zingen met elkaar, aanbidden met elkaar. Uh, ja, het is eigenlijk van alles wat. En elke avond, zoals ik hem uh, is elke avond weer anders. Het is één kring de week bij ons. Dus uh, de ene week ga ik en de andere week gaat mijn man. Dus zo hey, we houden we een beetje contact met de, uh, met, met, met, uh, met de boel. En waarom is dat? <coughs> nou, ook inderdaad, elke keer moet je het natuurlijk uh, je oppas regelen. Dus dit is voor ons ja, gewoon een goede. De, uh, ja. ja, dus uh, vandaar dat, uh, dat wij daarvoor gekozen hebben. En uh, nou, we hebben heel veel groei en bloei gezien in die groep. Heel veel mensen die uh, eerst uh, wel iets hadden, maar later echt tot een verdieping van hun geloof zijn gekomen. Ja, en dat is gewoon heel mooi om te zien, om mensen te zien veranderen ook. Uh, door hun keuze die ze maken, door hun leven inderdaad aan God te geven, zodat uh, ja, Hij uh, je hart kan veranderen. En uh, Dus we bidden voor elkaar, uh, we bemoedigen elkaar, uh, je mag je verhaal kwijt, je mag jezelf zijn, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En elke keer hoor ik ook heel vaak uh, over de groep, als je dan aan hun vraagt, van, nou, wat voel je nou, of wat ervaar je nou, is het toch wel, ja, wat je thuis komen, ik voel me welkom en er is liefde en uh, in plaats van veroordeling want misschien uh, ja, waren vroeger heel veel mensen veroordeeld door het geloof maar uh, ik heb echt gezien dat mensen juist door die liefde door die, uh, ja, door die arm om je heen uh, tot herstel komen en uh, zo'n groep groeit dan daardoor uh, want ja, je, je bent geïnteresseerd en uh, dat is denk ik ook wat, uh, wat de wereld nodig heeft dat we naar elkaar omkijken dat we interesse hebben in elkaar en dat het niet een oppervlakkig leven is van nou jij je leven, niet mijn leven maar echt dat je deel bent van elkaar Relaties dus bouwen. Ja. Eigenlijk heb je de zondagse dienst dan, bedoel ja, je? ik heb de zondagse dienst. door de dienst. week heb je dan bij elkaar komen ja. met Christen. En we gaan ook één keer in de maand uh, in de Hoeksteen. Is een uh, is een buurthuis waar we samen komen. En dat is eigenlijk... Uh, ja Anders wordt de woonkamer een beetje vol. Dus uh, het was uh, een Zijn ideaal... Zijn dus ja, dat verschilt. Ja, dat is verschilt de ene keer uh, meer dan de andere keer. En, uh, maar het is, het is nooit hetzelfde. Dus het is niet zo van... Oh, nu gaan we dit of dat. Maar het is altijd weer uh, inloop... Uh, nou, alles van alles uh, het is nooit hetzelfde maar dit is dan inderdaad uh, worden mensen ook uitgenodigd om wat te vertellen psychologen of noem het maar op of mensen die echt een woord hebben of die een getuigenis hebben en uh, ja waardoor uiteindelijk mensen meegenomen kunnen worden het is wat groter daar dus uh, dat is gewoon mooi en jong en oud man en vrouw dus uh, vroeger had je nog wel eens uh, dat ze zeiden van de mannen bij de man en de vrouw bij de vrouw nou dit is allemaal jong, oud, man, vrouw, maakt niet uit, nationaliteit, geloof, maakt niet uit. Het is allemaal, ja, gewoon, dat we een eenheid gaan creëren als het ware. De eenheid, zeg maar, om bij elkaar te komen en elkaar, ja, naar elkaar te luisteren als het ware. Ja, er dus, staat ook zoiets in de Bijbel, hè, dat mensen veel bij elkaar kwamen als christenen, om elkaar te helpen, te ondersteunen, naar elkaar te luisteren, maar vooral ook samen te bidden voor elkaars problemen, of ja andere mensen, Ja, en uh, zo kan je ook iets betekenen voor de mensen in je wijk misschien, of in je straat, ja. of je buurt en in noden bijvoorbeeld, als ja. bijvoorbeeld financieel bijvoorbeeld ook, hebben we ook meegemaakt dat, uh, ja, nou dan, dan had iemand een wasmachine nodig, en dan was het uh, mailen van jongens, heb uh, je ja, iemand nog een wasmachine hè, en dat je dat dan zo een beetje zo, op die manier uh, elkaar daarin kan helpen uh, nou, zieken bezoeken, dat soort dingen kaartjes, uh, cadeautjes uh, noem het maar, ja. van alles eigenlijk, uh, dus en iedereen heeft zijn gave, en talenten gekregen en die, kan ook, die kunnen daardoor ook gebruikt worden. Dus, uh, en iedereen pakt het eigenlijk ook, is ook wel leuk. Iedereen pakt het toch een beetje op wat, uh, wat bij je past. Ja. En dat is gewoon heel mooi. Dus uh, ja, dus, uh, nou, zo doen we. Ja, dat is heel leuk. Uh, ja, en hoe heb je je man eigenlijk leren kennen, ook via zo'n huisgroep? Uh, ja, uh, daar heb ik hem voor het eerst ontmoet. De eerste keer dat die jongen mij die ik tegenkwam, uh, waarvan ik wist, hé, hey, die is gedoopt, uh, nou die nam me mee naar de huishoek. Dus de eerste keer dat ik hem daar zag ik hem al, dus ik zag meteen, oh, dat is wel, ja, dat is wel, uh, die is wel leuk. Maar dat duurde vier jaar hoor, ik heb er heel lang op moeten wachten. En uiteindelijk uh, gingen zijn ogen open en dacht hij, nou zij is het. En dat uh, nou, is heel mooi geleid ook zo. Alleen toen hij mij uitvroeg, toen uh, ging ik mijn vader naar de Titanic. Dus toen had hij wel even weer van, nou dan moet ik toch nog echt nog even jagen. Maar uiteindelijk uh, heeft hij mijn hart veroverd. En, uh, ja, en hij kwam uit een gezin van acht, wat ik al vertelde. En uh, ja, ik vond het geweldig als een kind. En hij is de oudste van vier broers. En dan heeft hij nog een zusje en dan drie zussen boven hem. En uh, ja, zijn ouders, heel erg leuk. Echt een hele geweldige... En ook die, uh, hij zelf ook. Hij is ook uiteindelijk, uh, ook wel christelijk opgevoed. Maar uiteindelijk uh, is hij ook uh, eigenlijk van het padje even afgegaan. En uh, uiteindelijk weer teruggekomen in, uh, in, uh, in... Ja, tot God eigenlijk. En dat maakt ons eigenlijk ook samen. We beiden hebben we, hè, een verleden en uh, hebben we ons geloof. Dus daar kunnen we ook uit getuigen. En... Uh, ja, en in de huisgroep zijn we uiteindelijk ook in een terecht terechtgekomen. Dat was toen nog in Velsebroek en uh, nu doen we eigenlijk samen kinderwerk uh, in de kerk dus uh, in Shelter Haarlem gaan wij nog steeds en uh, ja dat vinden we ook heel erg leuk omdat we zien echt, we geloven echt in het principe van zaaien en oogsten dus wat je, wat je zaait, dat zal je oogsten en we, we groeiden eigenlijk met de, met de kinderen mee, van baby, peuter, kleuter tot en met nu zijn we in groep 7 dus dat is gewoon heel erg mooi ja eigenlijk wel ik heb ze allemaal een beetje zien opgroeien, dat is natuurlijk wel heel mooi en uh, ja en ook een beetje dat gezin hè, dat, uh, dat ze in ieder geval weten van nou ook met mijn gezin, doe ik dat ook bewust. Dat, uh, mijn gezin die gaat daar gewoon niet mee. Dus uh, ja, dat is gewoon heel erg mooi. Dus, uh, en hoe oud zijn jullie kinderen? Ja, ik, uh, ik heb een dochter van acht en een dochter van elf. Ja. En uh, ja, geweldige meiden, echt uh, hartstikke leuk. en uh, Ja, zijn, uh, je herkent ook heel veel dingen in hun natuurlijk. Hè? dus uh, Ja, dat is gewoon uh, Wat is de meerwaarde die jij ziet als, uh, als christenaar met je gezin? Hè? Jullie zijn allebei christen, man en vrouw. Uh, wat is daar de meerwaarde aan? Als je het vergelijkt met uh, mensen die misschien geen christen zijn als gezin. Zie je dat? Ja, ik denk... We hebben in ieder geval, denk ik sowieso... Dat ze wel ervaren dat, dat wij uh, leven vanuit ons uh, geloof. Uh, dat wij geïnteresseerd zijn, denk ik. En ook... Uh, ja. We zijn, tenminste ik en Shedaya zeker en mijn dochter, zijn best wel open. Dus eigenlijk merk ik ook van, van dat, ja, dat God dat gewoon gebruikt. En de openheid en, en gewoon, ja, de, de, ja, God gebruikt ons gewoon. Daar ben ik me gewoon van bewust. En, ja. En mijn dochter is ook met liedjes schrijven bijvoorbeeld heel erg. En uh, soms ook van mensen dat ze helemaal niets van afwegen schrijft ze een liedje. En hebben we eens een keer meegemaakt dat we helemaal dat niet door hadden. En ja, toen ging, dat was bij, een, bij iemand van, uh, van mijn familie. En ze ging daar gewoon, die werd 50 jaar, ze ging daar gewoon een lied zingen. En wij dachten van, hè, weet je wel. En, en zelfs hun hadden zoiets van, nou wat mooi. En dat, dat, hè, dat, ja, nou ja, weet je, en dan zeggen we wel van, ja, dat is gewoon God die dat doet, weet je wel. Dus in dat opzicht proberen we het wel gewoon openlijk, uh, ja, we zijn wel van de openheid. Niet van de, ja. wij staan met ons geloven en we sluiten even het, uh, het hekje. Maar juist van, joh, uh, ja, wij, wij houden van hem en uh, we willen dat ook uh, verkondigen. Ja, je wilt dat dus, met elkaar, met ja. andere gezinnen en mensen die het ja, precies dus Met de jeugd, begrijpen ook in de kinderen, ja. waar je dan de zondagsdiensten ook uh, mee doet. En uh, ja, hoe doe je dat praktisch in het gezin? Bidden jullie met elkaar? Of, of ja. uh, hoe gaat ja. dat? Ja, Ik, uh, wij, wij zingen heel veel. Dus uh, in de auto, dan beginnen we, we eigenlijk al, dus dan gaat er cd gaat aan. Oh, ja. Ja. Uh, lezen, uh, uh, ja, heel veel... Uh, uh, aan tafel bidden. Maar wel gewoon, je mag gewoon jezelf zijn. Dus niet met, uh, met regeltjes van we moeten zo bidden of zo. Maar gewoon lekker de vrijheid. En ik ben ook van de, nou, uh, wil die bidden of wil die bidden? Weet je? Dat je het gewoon opengooit. En uh, hoe heet dat? Uh, ja, en de vraag, uh, nu ik eraan denk. Uh, bij mij thuis was het een beetje, ik ben er niet zo opgevoed, maar als ik familie kreeg uit Australië, dan werd er ineens in de Bijbel op tafel gegooid en werd gebeden. Dus dat vond ik natuurlijk wel even vreemd. Dus uh, maar dat aan tafel zitten en eten en met elkaar, dat, uh, ja, dat, uh, ja, dat vind ik toch wel heel belangrijk. En uh, hoe heet het, uh, dus ja, daar zijn we vrij open. Dus, uh, ja. En uh, ja, je had dus ook uh, familie nog uh, die op bezoek kwam uit het buitenland begrijp ik ja, met bepaalde tante. Ja, ja, dat was wel heel leuk. Uh, hoe heet het, uh, mijn moeder is nu zes jaar geleden overleden en ik had uh, uh, uh, uiteindelijk mijn moeder komt uit een heel groot gezin van twaalf kinderen. De helft daarvan uh, er zijn er nog twee van over. Uh, de helft van zijn allemaal naar Australië en Tasmanië geëmigreerd. In de jaren 50 was dat. Zelfs mijn moeder is daar geweest. Die heeft daar mijn vader, die ook uit Nederland kwam, die daar is gaan wonen. Maar uiteindelijk kon ze daar niet wennen. Dus zijn ze na hun trouw weer teruggegaan naar Nederland. En ik ben zelf daar nooit geweest. Maar zo nu en dan kwam er een oom of een tante op bezoek. Nou, en dat vond ik natuurlijk heel erg leuk. Maar één tante had ik echt een klik mee. En uh, ja, dat was echt van, nou, de, de, de, ik, ik herkende elkaar in, in elkaar, zeg maar. Ze was een hele andere vrouw dan mijn moeder. Dus ik dacht wel van, hé, hey, hoe is dat nou toch mogelijk? Want ja, mijn moeder die was toch heel anders, heel gesloten en hè, uh, niet echt, ja, gewoon zwaar, zwaar bestaande. Tenminste, zo zag, zo zag ik haar. En zij was gewoon uh, vrolijk en open en gewoon, ja, een hele andere mens eigenlijk. En uh, nou, het mooie is eigenlijk dat uh, ik had ook gebeden van hier uh, ook voor, de, voor mijn afsluiting een stukje dingen af te sluiten van mijn verleden, zeg maar. Maar ook mijn afkomst van uh, ik heb nog vragen en die vra vragen heb ik niet beantwoord. Nou, één keer in het jaar kreeg ik dan een brief uh, van mijn tante. En, maar ja, die was inmiddels wel op leeftijd. Ze was 79 jaar. Dus ze belt en ze zegt, ik kom naar Nederland. Dus dat is wat ik zei van, oh, ja, ik zeg, nou, ik zeg, uh, moet ik een rolstoel of zo, uh, hè? Nee, ben je mal uh, ik kan nog alles en, uh, nee hoor, en, uh, nou, ik zeg, wat leuk, uh, geweldig. Ik zeg, nou, ik zeg, u bent welkom en, uh, nou, nou, ze zegt, ik zeg, maar ja, ik zeg, ga dan wel even op vakantie. Ik zeg, dan en dan. Nou, ze zegt, dan bel ik wel op wanneer ik ga en dan kom ik. Ik zeg, nou, hartstikke leuk. Is, dus nou, dus ze belt, ze zegt, ik heb geboekt. Ik zeg, nou, fijn. Ze zegt, uh, ja, ik zeg, nou, wat is de datum? Nou, ze zegt, kom 9 juli kom ik, ja, ik zeg, goed, tot 2 september. Nou, toen had ik wel even zoiets van, oh. <lacht> maar ja, ik had zoiets van, nou, toch leuk. En toen uiteindelijk heb ik het al met nicht en neven kunnen, kunnen regelen. Gelukkig. Maar nee hoor, het was, het was echt heel erg leuk. Uh, het was echt een, uh, een, ja, een thuiskomen. Ze zag eigenlijk ook hoe ik leef hè, als gezin. Want ze kende mijn man, heb ze één keer gezien. Want ze was, ik denk de laatste keer dat ze er was, was iets van uh, zes jaar geleden of acht jaar geleden. Ja, en nu was ze bij ons, wonen ze eigenlijk. Hè. Ze de kinderen een, een logeeroma. Nou, dat was natuurlijk ook heel erg leuk. Nou, we, zijn heel, we zijn overal geweest met haar, en, maar ook de gesprekken waren inderdaad ja, voor mij toch wel een openbaring. Ik heb eigenlijk een hele negatief beeld gehad van mijn, van mijn moeders achtergrond, omdat mijn moeder het ook negatief bracht. Maar mijn tante die, die nuanceerde het eigenlijk allemaal. Het was inderdaad wel een hardwerkend gezin, twaalf kinderen. Mijn oma heeft het niet aangekund, die uh, had natuurlijk zoveel kinderen, dat ja, die drukte in huis, dat nou, begrijp het heel goed. En uh, mijn moeder, heb, denk ik, uh, daardoor moest mijn moeder ook uh, bij anderen ondergebracht worden. En ik denk, in haar vroege jeugd heeft ze dat misschien echt als een afwijzing ervaren. En dat is uiteindelijk, denk ik, een boosheid geworden. En, uh, ja, en dat is, die boosheid is denk ik verbleven op een of andere manier. En, uh, en eigenlijk mijn tante Aartje, die, uh, die heeft eigenlijk uh, ja, het uh, overgeven aan God, die heeft het losgelaten en die uh, was wel dat zij uh, ja, het uh, uh, praten dus die, die kon erover praten in principe en uh, ja, ze was en ook humor, ze had ook heel veel humor en uh, ja, ze deed gewoon dingen die uh, van de gevraagd werd dus ze deed het gewoon gewoon en zij heeft het weer heel anders beleefd maar ze zei wel van ja, ik kon jouw moeder eigenlijk niet aan en dat was voor mij eigenlijk een herkenning of een erkenning, zo van hé hey. en ze zei eigenlijk ook van ze gaf ook niet toe dus dat was eigenlijk, uh, waardoor ik eigenlijk zo met haar, uh, het ging gewoon niet in de, de ja, kosten. Het, het karakterverschillen denk je ook. Precies, ja, precies. En, uh, en mijn moeder was uiteindelijk ook heel hard voor zichzelf. En dat zag zij natuurlijk ook. En dat vond ze natuurlijk ook heel erg, dat het uh, zo, ja, best wel zo ver heen was. Die bedoeling heeft het nog versterkt eigenlijk ook. En uh, ja, dat is gewoon heel erg jammer dat het zo moet gaan. En, uh, ja, dus, uh, maar door haar heb ik echt weer uh, ja, toch een beetje een moeder. En het leuke was zij ook, vind je, dit echt mijn aangenomen dochter. Oh, nou ja, dan ja. denk je van je, dat ja, vond ik toch wel heel bijzonder. En we hebben echt gewoon een band en uh, ja gewoon leuk. Echt, en had uh, ze zelf ook een gezin en kinderen in het Ja, afstaan, ze heeft uh, zelfs twee zons en uh, hoe heet het? Uh, en ze heeft ook uh, inderdaad uh, een man. Uh, die is niet meegegaan. Die had zoiets van ga ja, jij maar lekker daar naartoe. En wat mooi was, zij belde en ze zei eigenlijk ook weer... Uh, ik kom om dingen af te sluiten. Want ze was natuurlijk op leeftijd. En dus ze dacht, nou dit wordt waarschijnlijk mijn laatste reis op die leeftijd. Dus dat vond ik eigenlijk ook weer heel bevestigend. Zo van nou, dit, zijn, ja, dit is gewoon heel mooi. En wat ook wel nog leuk is om te vertellen... Dat is uh, uh, de band waardoor ik uiteindelijk tot geloof ben gekomen muziekband. Die ja, precies. Dan, uh, ja. Die, uh, die trad, uh, die waren toen 25 jaar, uh, bestonden die. Dat was toen in 2010. En daar ben ik toen heen gegaan. En eigenlijk realiseerde ik me toen eigenlijk van, hé, hey, wat heeft God in die jaren eigenlijk allemaal goed gedaan? Of tenminste, ik zag zo'n zegen, wat ja. hij mij allemaal al die jaren gewoon, dat hij bij me was geweest. En hij heeft me echt, hij heeft alles ten goede gekeerd. Uh, ik zie echt zegeningen overal. En uh, ja, dat is gewoon heel erg mooi. Dus ja. eigenlijk is alles als het ware uh, tot een voltooiing gekomen... En ook, God werkt ook inderdaad door personen heen hè, en door mensen heen. Hij, hij zegt ook dat hij wel eens dingen. Bijvoorbeeld mensen van het verleden van ik dacht, oh ja, daar moet ik eigenlijk nog vergeven voor vragen. Dat kwam ook op een gegeven moment. Dat ik dacht, oh, hè, dat, dat ga je ook doorheen. En grappig is eigenlijk dat als je dat dus doet, als je dat gewoon toepast, als je dan inderdaad die persoon weer contact opneemt en zegt van joh, wil, ja, wil je me daarvoor vergeven? Dan merk je echt dat het je vrij maakt. En dat heb ik ook meerdere malen ook echt gezien dat het zo werkt. Dat het gewoon, het is wel even met je billen blauwt, maar je weet gewoon als je dat doet, uh, en het is ook heel verhelderend voor je, want je weet ook, oh, die zag het uit die oogpunt en ik zag het toen uit die, dat oogpunt en nu merk je echt van, hey God is daar gewoon ingekomen en die ja. heeft daar ook weer uh, ja, genezing en herstelling gebracht en dan is eigenlijk al die relaties die, uh, die misschien fout waren gegaan, die zijn uiteindelijk toch, ja, gewoon uh, weer op zijn plek gezet, zeg maar, zo van nou dat was toen en dit is gewoon nu. Een dus uh, ja, God kan wat dat gaat echt uh, wonderbaarlijke dingen doen uh, door je heen Ja. dus zo uh, ja, dus, uh, doen we ja, dat is van de, nu van je leven eigenlijk, hè? en hoe zie je de toekomst? ja, hoe zie ik de toekomst? nou, ik uh, geloof wel dat, uh, dat we steeds meer wonderen en tekenen gaan zien <coughs> en uh, zeker relaties, ik denk uh, de wereld uh, die uh, heeft echt relaties nodig diepe relaties nodig om elkaar te moedigen en te bevestigen uh, want het is een heel onzekere tijd natuurlijk, het financiële gebeuren allemaal, het is, uh, het is allemaal, ja, we weten eigenlijk waar, waar zijn we eigenlijk aan toe. Ja, en ik weet gewoon, ik, die rust, uh, die krijg ik van God en ik hoef niet bang te zijn. Uh, hij zorgt voor mij en alles komt gewoon goed. En uh, ja, dat is gewoon waaruit ik leef, uit dat geloof van, Hij is met mij, Hij is erbij. En uh, ik hoef niet bang te zijn en Hij zorgt voor mij en, uh, ja, hij kent alles de goede. goede. En hij wil een hoopvolle toekomst geven. En, uh, ja, dat ja. staat ook in de Bijbel, hè? Precies. Jeremia. Ja. precies. Dus, uh, en dat is van waaruit ik leef. En ik zie het ook in levens van anderen, dat dat inderdaad zo werkt. En uh, ja, dat bemoedigt eigenlijk ook. Dus uh, ja, dus zodoende. Ja, ik heb die Bijbelteksten hier. Ik, ik heb het toevallig op de markt uitgedeeld. Dus ik ga uh, misschien nog voorlezen, dacht ik, ja. Ik heb toevallig liggen nog. En dat staat in uh, Jeremia 29, vers 11 tot 13 in de Bijbel. En daar staat: Ik heb je geluk voor ogen. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Je zult mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar je luisteren. Je zult mij zoeken en ook vinden. Als je mij met hart en ziel zoekt, ik zal me dan door je laten vinden. En dat zegt God eigenlijk dan ook tegen de mensen in Jeremia 29. We zijn tot 13. En dat heb jij dus eigenlijk ervaren. Ja, ik, hè? Precies. precies. Dat is heel mooi. Ja. Ja. En God kan dus inderdaad ook mensen... Want die vriendin bijvoorbeeld, die gelooft helemaal niet. Ja, dus dan denk ik van... Hij heeft haar toch gebruikt. En dat vind ik eigenlijk ook het hele mooie. Van, van, hij kan mensen die God niet kennen ook gebruiken... Om uiteindelijk tot God te komen... En dat is eigenlijk een wonder op zich. Dus. Ja, want dat was die vriendin waar je bij ja. in Zandvoort. Ja. En zij ook nog steeds in Zandvoort? Nee, ze is naar Amerika gegaan. Oh, oké. En ik heb toen wel... Ze is bij me trouw geweest. Ik ja. ben ook naar haar gegaan, naar Amerika. En uh, ja, uiteindelijk uh, uh, was het voor haar wel echt een, best wel een shock dat ik zo veranderd was. Want ze, ja, dat was echt voor haar... Uh, oh, uh, weet je. Dat was, ze moest daar heel erg aan wennen. En, uh, maar ik heb nog wel... Ik heb, nou, ik heb, ik heb contact. Ik weet hoe als je woont. Dus ik heb contact. Maar we zijn niet meer echt hele dikke vriendinnen meer. Zoals we vroeger waren. Ja, je leven gaat gewoon heel anders. Maar uh, hoe heet het... Uh... Ja, het is toch wel... Uh, God heeft daar wel gebruikt. Ja, ze uh, wist dus dat er uh, dus christelijke hart was. Ja, ze kwam uit Duitsland trouwens. Oh, en dat kennelijk ja. was dat daar wel wat meer. Want ik had er inderdaad nooit van gehoord. Nee, dat ja. dat het bestond überhaupt. Dat was voor mij al een hele openbaring. Want ik, dat is ook zoiets... Ik associeerde toch wel heel erg uh, kerk met... Of uh, geloven met een kerkorgel. Hè? Ja. En, uh, en ja, en dit was gewoon dat dat Dat ik dacht, nou, hoe is het mogelijk? Ja, en nu inmiddels uh, ja. ben ik die wilde maar ook kwijt hoor, en vind ik worshiping helemaal geweldig, dus uh, maar uh, ja, het is uh, muziek is inderdaad ook een heel sterk instrument, de teksten, waardoor je het genezen kan krijgen ja. en uh, nou, dat is met mij gebeurd eigenlijk. Ja. En uh, ja, het is nog steeds zo dat er allerlei muziekstijlen zijn waarin uh, God geëerd en geloofd en geprezen wordt, en ook uh, beden wordt, omdat ja, God is de schepper van de muziek natuurlijk ook, dus die maakt ook allerlei typen muziek en bij als mensen kunnen dat natuurlijk ook uh, maken. Doordat we door God geïnspireerd worden, komt er ook God geïnspireerde muziek en tekst uit. Dus het is geweldig om te horen. Bedankt voor het interview. En uh, heel veel succes in je gemeente en in je leven. Ja, dankjewel. Tot zover het laatste uur. Mocht u meer willen weten over het christelijk geloof.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 06 40 23 6673. Ik herhaal 06 40 23 6673. U kunt mailen naar info apenstaartgebedzandvoort.nl. Ook kunt u ons, onze website bezoeken via www.gebedsandvoort.nl.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 We'll be